9 uur, dit is Doral meegens met het NOS-journaal. De netto winst daalt met 39 procent. De bank boekte in het afgelopen half jaar een netto winst van 924 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog anderhalf miljard. De Rabobank was meer geld kwijt aan een reorganisatie waarbij bijna 2000 banen verdwijnen, nam een forse voorziening voor de compensatie van ondernemers met rentederivaten en had bovendien last van de onrust op de financiële markten. De werkloosheid is verder gedaald. In juli waren 541.000 mensen op zoek naar werk, 14.000 minder dan in juni. Volgens het CBS komen vooral 45-plussers de laatste tijd weer aan een baan. De afgelopen drie maanden hebben in totaal 40.000 mensen werk gevonden, waardoor de werkloosheid nu uitkomt op 6 Dat is nog altijd veel hoger dan voor de crisis. Er zijn nog een kwart miljoen meer werklozen dan toen. In het oosten van Mexico is een massagraf ontdekt met zeker 60 lijken. Mogelijk gaat het om mensen die al jaren worden vermist. Het graf is ontdekt door een organisatie die op zoek is naar vermiste familieleden. Het ligt in een gebied dat bekend staat als gevaarlijk, waar verschillende drugsyndicaten strijden om de macht. In Mexico verdwijnen geregeld mensen en de organisatie schrijft de verdwijningen toe aan criminele benders en de politie. Bedrijven gebruiken lang niet alle subsidieregelingen voor 55-plussers en arbeidsgehandicapten. Dat heeft financieel adviseur Aon berekend. Bijna de helft van de grote bedrijven loopt daardoor geld mis, schrijft Trouw. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers laten gemiddeld 87.000 euro liggen. Het aantal landelijke regelingen voor oudere werknemers is opgelopen naar meer dan 100. Daarnaast zijn er ook gemeentelijke regelingen. Een bedrijf met meerdere vestigingen moet daarom per gemeente subsidie aanvragen. Het weer vandaag zonnig, vanmiddag in het uiterste zuiden wel kans op wat wolkenvelden en misschien een lichte bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen vanuit het zuiden meer bewolking en buien, het blijft nog wel warm. Dit, de de FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... tussen Knoopend-Hoevelaken en Inbrugge 6 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam bij dop 3... en verderop nog eens keer 5 kilometer voor Kloppen de Nieuwe Meer Op de rijbaan richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Schiphol... daar is één rijstok dicht en staat 2 kilometer file. Op de A4 maar dan richting Rotterdam... met Delft 3 kilometer na een ongeluk en ook daar is één rijstok dicht. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen Slotermeer en Kloppen amstel 8 kilometer door een op de vrachtwagen. Bij Knopend Amstel is de rechterreis ook dicht. A12 Den Haag naar Utrecht bij Reewijk 6 kilometer. En op de rijbaan richting Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door het ongeluk. Bij Nieuwebrug is de linkerreis ook dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorken Bij Sliedert-West 5 kilometer file. En op de A20 richting Gouda staat 5 kilometer file voor Kloopend gouwe met ruim een half uur vertraging. En op de A44 richting Amsterdam Dat staat bij de afwit Noordwijkerhout 5 kilometer.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen's Antwoord. Van iemand die zou mogen wensen. Weet je dan hoe zij het moet zien? Dacht je dat je dat precies zou kunnen zeggen? Gelijkt ze dan het Tweede uur, ja, ik kijk even zonder, zonder, om ons heen, want uh, het is heel gezellig druk in de studio. Er zitten allerlei mensen waar we het straks nog mee over gaan hebben. Um, in het tweede uur behandelen wij het schoolzwemmen. Er is een brief gestuurd door D66. Daarna gaan we praten uh, over Huis in de Duinen. En inmiddels is Marina Wassenaar hier ook aangekomen over de iconen tentoonstelling in Ageta-Kerk. Met ja, Oude Kuipers, een zeer goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja. We <laughs> hebben net al even voorbesproken over uh, hoe dat nou zit met dat zwemmen. Uh, naar aanleiding van uh, de constatering van de Eijnmeidensche Reddingsbrigade. die zegt dat er hier en daar kinderen verdrinken. omdat de, er niet zo goed les gegeven wordt in zwemmen. zouden zij graag terug willen naar het schoolzwemmen. En uh, vandaar ook de brief van de fractie van D66 aan het college. Van Denk daar eens over na. Ja. Uh, ja. Als ik even terugga in mijn geschiedenis, uh, heb ik wel school gezwommen. Ja, ik ook. Ja. En dat ik is ook. Het ja, ja. is, ja. Ja. is toen weggegaan, is teruggekomen. Ja. En nu is het weer weg. Toen het uh, zwembad gebouwd werd, toen hadden we op een gegeven moment echt uh, continu schoolzwenden. Ja. En, en toen is het overgenomen door uh, de stijl Grandorado. En toen is dat weer in de klattering gekomen. En uh, voor flink een ja. aantal jaren niet meer op het programma. En dat was eigenlijk wel heel jammer. Hoe... Ja. Wat de brief is geschreven, die wordt uiteraard nog een keer behandeld. En hoe, hoe denkt het college daar nu over? Nou, we gaan in ieder geval eens even goed kijken naar de vraag of we, of we dit weer willen. Um, het was ooit iets wat de Rijksoverheid verzorgde. Wij kregen gewoon een zak geld tot en met, ik geloof, 86 was dat. Dus wij zijn ook allemaal van de generatie die inderdaad schoolzwemmen heeft gehad. Zoals ja. dus als gemeente kreeg gewoon de opdracht van het Rijk... zorgen voor dat kinderen naar de schoolzwemmen gaan. Dat, uh, dat geld is toen uh, gestopt. Uh, toen heeft de gemeente gezegd, dan doen we het zelf. Ehm... Um, dat hebben we gedaan tot 2011. Dus nog niet eens zo heel lang geleden zijn we ermee gestopt. En dat was toen eigenlijk een, een bezuinigingsoperatie. Wordt natuurlijk vanuit de Rijksoverheid ook vaak gezegd... dit kunnen de ouders prima zelf. Uh, het valt ook wel te betalen. Het gaat om een paar honderd euro per leerling per jaar. Um, maar we zien inmiddels dat dat niet altijd zo is. Uh, dat neemt overigens niet weg dat, niet, dat, het, dat het zo is dat niet iedereen... Uh, op school op zwemmen zou kunnen, want we hebben ook nog altijd bijzondere bijstand... dus voor die ouders waar het financiële aspect een punt is... die kunnen daar gewoon een vergoeding voor vragen. Ja. We, weten mensen dat? Dat, dat, die, uh, dat je die aanvraag kan doen? Want uh, het is heel makkelijk gezegd, het kost maar een paar honderd euro... en dat, dat is toch wel voor een aantal mensen heel veel geld. Nee, het is veel geld. Maar, maar ik bedoel vooral te zeggen, je kunt daar vervolgens een dat beroep weet. op de gemeente doen... om dat uh, betaald te krijgen. Dus op zich hoeft dat het beletsel zelf niet te zijn. Nee. Maar wat je wel ziet, en, en je ziet het ook veel in de krant de laatste tijd... Hè, we zien regelmatig verdrinkingsgevallen... Uh, en het, het is natuurlijk niet heel verwonderlijk dat we dan zeggen... ja, maar wacht even, dat schoolzwem is er ook niet meer. Dus het is niet zo dat ieder kind uh, gegarandeerd eigenlijk zwemles krijgt. Vroeger kreeg je diploma A en diploma B... dan kon je in ieder geval, als je in de sloot viel of op een andere manier... dan kon je eruit uh, uh, redden. En ook voor het open water gold dat. Nou ja, wij liggen natuurlijk aan zee, dus het is hier altijd iets geweest... wat we van nature belangrijk vonden. Dus we moeten gewoon eens even goed kijken... of we, uh, of we dit niet weer willen, willen gaan doen. Uh, belangrijk aspect is wel... Uh, het is in 2011 uh, is het wegbezuinigd... omdat het vanuit de gemeente eigenlijk natuurlijk... financieel wat minder goed ging. Nou, het gaat nu een stuk beter weer. Maar het heeft ook wel iets te maken met wat de scholen zelf in die tijd aangaven. Uh, je moet je voorstellen... Uh, wat wij toen al zagen is dat we leerlingen uh, steeds vaker eigenlijk in een groep... waar schoolzwemmen werd aangeboden, zagen komen... die eigenlijk al lang konden zwemmen. Ja. Dus wat je dan krijgt is een klas waar... Uh, nou ja, driekwart van de kinderen kan al zwemmen... en een kwart gaat nog naar school zwemmen. En dan wordt het uiteindelijk voor de uh, schoolleiding ook lastig... om dat klassikaal gewoon goed geregeld te krijgen. Ja. Nou, ik wil in ieder geval nu, en dat vraagt D66 ook... ik wil in ieder geval uh, met de scholen in gesprek... met de schoolbesturen, van is die behoefte er weer? Uh, denken we er hetzelfde over? En zo ja, gaan we het dan weer doen? Uh, en dan moet ik in het college uh, mijn collega's meekrijgen... dat we het financieel ook, uh, ook willen. Uh, en daar zit natuurlijk weer een beetje politiek achter. Daar moet nou ons nou is het in uh, politiek Zon wordt bekend dat uh, de financiële weer gezonder <laughs> zijn... dan uh, uh, ja. een aantal jaren geleden. Dus ja. er, uh, er, er, er, er zou die ondersteuning kunnen zijn, maar uh, u zegt terecht... Wat, wat willen de scholen daarmee? Uh, de, laagbouw, de zeg maar groepje 1, 2, 3... Ja. Dat zal niet kunnen zwemmen, dus dan moet je ook een beetje vroeger beginnen. Als je bij uh, groep 6 begint, dan heb je inderdaad wel kans... dat er meer mensen kunnen zwemmen. Dus het wordt ja. een, hele, een hele puzzel. Dus nou, kunt... dat moet ingepast worden in het schoolschema. Zeker. Nou, die dingen, da da daar ligt de uitdaging. Aan de andere kant, als we het met elkaar eens zijn... dat er veel onnodige verdrinkingsgevallen zijn... omdat het toch, doordat schoolzwemmen is afgeschaft... Uh, uit de cijfers blijkt. En de reddingsbrigade zegt dat. Ik wil dat ook nog eens even goed bekijken, hoor. Ik vertrouw er natuurlijk op. Ze hebben er verstand van... Maar je ziet ook wel veel van de verdrinkingsgevallen... die in ieder geval de krant halen. Ja, weet je, als, je, als je niet een cultuur met zwemmen hebt, ook als ouders... dan wil dat niet meteen zeggen dat je kinderen niet naar school zwemmen gaan... of naar zwemmen gaan. Maar je ziet wel vaak dat, dat, dat culturen waar dat minder gemeengoed is... dat die kinderen sneller in de problemen komen. En schoolzwemmen lost dat wel op. Want dan is het gewoon gelijke monnik, gelijk kappen. Iedereen wow. krijgt gewoon zwemles. Maar ik wil wel ook de scholen daar natuurlijk in kennen... want die, die moeten het ook willen... Um, en als dat zo is, het ging toen niet om een gigantisch bedrag wat we moesten wegbezuinigen. Het was toen wel heel erg nodig, maar we zitten in een andere tijd. Daar moeten we het toch gewoon met elkaar over hebben. We hebben dat... het over het zwemmen, hè? Maar ja. er is bij één plek eens antwoord waar je dan in de zwembad wat kan zwemmen. Ja. En is, is die bereidwilligheid er ook? Uh... Weet ik nu nog niet. Kijk, nee. de vraag van D60 is een week oud. Um, en ik zit hier nu alvast uh, te vertellen. Uh, <lacht> dat het gaat lukken. Uh, da, nou, dat we er serieus naar gaan kijken. En ik vind ook, kijk, het is een, als het gaat over het onderwerp, het heeft iets met veiligheid te maken, uh, het heeft iets met scholen te maken. Uh, we moeten daar eens even goed naar kijken met elkaar. En wat eruit komt, uh, dat moeten we met elkaar in het, uh, in het college... eerst maar eens uh, met elkaar eens worden. Uh, en daarna gaan we kijken of de raad het er dan ook mee eens is. Uh, maar het begint ermee dat de scholen zeggen... ja, we zouden dat wel graag willen. Want als die zeggen, we zien het helemaal niet zitten... en de ervaring leert dat de meeste kinderen gewoon prima kunnen zwemmen... en als wij nog eens een keer die bijzondere bijstand onder de aandacht brengen... Uh, uh, bij die gevallen waar geld een probleem is... nou, dan kunnen we het ook niet meer oplossen. Uh, dan sluit ik ook niet uit dat het daarbij blijft. Maar ik vind wel dat we er serieus naar moeten kijken. Want ik lees de krant ook. En we zien wel heel vaak in de krant tegenwoordig staan... er is dus ook veel aandacht voor kinderen onnodig verdrinken. Ik zie een hele staat met de financiën voor u liggen. <laughs> heb je nog meer verrassingen? Nee, nee, nee. nee, nee. Die, die, is, die is nog van 2012, oh. van de ronde van bezuinigingen toen. Want ik heb meteen wel even... Ik vind het altijd belangrijk dat je op feiten baseert. Ja. Even de feiten erbij gehaald. En, en gekeken naar wat nou, de, nou ja, de bezuiniging toen is geweest. Het gaat om en bij de 30.000 euro. Dus het gaat ook niet om de allergrootste bedragen... Uh, maar het is wel belangrijk om te weten waar het uiteindelijk over gaat. Dus vandaar dat ik het lijstje even meegenomen. Er uh, zijn gedurende jullie vakantie en het reces... toch wel hier en daar een paar uh, opmerkingen gemaakt in Zandvoort. Uh, in door uh, bijvoorbeeld Sociaal Zandvoort en, uh, en PvdA. Um, hebben jullie die al een beetje verwerkt? Bijvoorbeeld over de snelheid uh, op de Van Lennepweg. Het ging over uh, de stroming op het strand... waardoor ook verdrinkingsmogelijkheden ontstaan. Uh, wordt er al over, over gesproken? Ja, die vragen worden natuurlijk gewoon beantwoord. Dus uh, er zijn schriftelijke vragen gesteld, onder andere over die snelheid. Uh, nou ja, in ja. hun ogen, de snelheidsovertreding die er plaatsvinden en waar de gemeente iets aan zou moeten doen. Nou, daar kijken we naar of dat zo is. Ik dacht dat de vragen die gingen over het strand ook iets met de zandsuppletie te maken hadden die ja. aan de gang is. De, uh, door de zandsuppletie verplaatsen de muien zich. Ja. ja, dat is logisch. Dat, dat is een ja. logisch gevolg. Uh, en, en daar vragen zij ook aandacht voor. Nou ja, dat zijn dingen waar wij gewoon goed naar gaan kijken... en, uh, en daar komt ook keurig een antwoord op. Ik, ik heb nog niet even niet scherp... ik ben ook echt op vakantie geweest en net weer terug... Uh, wat daar de antwoorden op zullen zijn. Uh, maar de, Joer, die, daar niet. wordt keurig... <coughs> ik heb wat dingen over de regenboogvlag voorbij zien komen... Ja. Uh, in ja, het kader ja, ja, van ja, ja, de Gay Pride. Ja, ja. Nou, nou, Je hebt het net over snelheden hè, op de Vlenneprecht... maar is er wel eens goed gekeken naar de snelheid op de boulevard... Is met name de Noordboulevard. Ja, het is altijd een hele lastige discussie... want handhaving van snelheden is echt een politieaangelegenheid... Ja. En we hebben natuurlijk gewoon een, uh, verkeersreglement en we hebben een duidelijke bewoording in Zandvoort. En als het te hard gereden wordt of als er wordt ingehaald, van Alfstraat, Verlennenweg wordt het natuurlijk ook vaak, uh, gezegd, er wordt, uh, uh, een hoop ingehaald omdat daar de, de, de venters die rijden daar met hun, uh, met hun materieel. En die rijden over het algemeen heel beperkte snelheden. Ja. Uh, doe daar wat aan. Uh, voor mij begint het er overigens wel mee dat ik vind dat als mensen bewust snelheid overtreden... dat daar het grootste probleem ligt. Uh, in uh, het je houden aan de snelheid. Uh, dat heeft ook iets te maken met veiligheid en met kinderen die kunnen oversteken. En allemaal van dat soort zaken. Er ligt daar een doorgetrokken streep. Dus het is ook echt heel duidelijk dat je niet mag inhalen. Dus daar begint het wel mee. Maar als er uh, eenvoudige oplossingen denkbaar zijn uh, en die zouden we kunnen toepassen... heb ik daar natuurlijk helemaal niks op tegen. Dan moet je dat gewoon doen. Punt is wel, die wegen zijn net opnieuw ingericht. Uh, en uh, ja, je hebt een aantal plekken in Zandvoort waarvan we weten dat mensen daar uh, zich niet aan de snelheid houden. We hebben net in de Haltenstraat we weer zo'n een, een, een mooie actie gehad. Wethouder Bluis, die heeft zich daarmee bemoeid, uh, dat daar een 30-kilometer-zone is. Dus daar hangt nu ook zo'n digitale snelheidsmeter ja, achterin. Ja, je ziet gewoon dat er mensen zijn die zich daar gewoon niet aan willen houden. Ja. En uh, de politie moet daar natuurlijk wel vervolgens uh, op handhaven. Dus uh, iedereen die zegt, ja, maar dat kan best iets vaker en iets meer. Uh, ik weet zeker dat de burgemeester met de politie in gesprek is om te kijken of dat zo is. Uh, soms is het ook een gevoel wat we allemaal hebben. Het je onthoudt het... die ene inhaler ja, en ja. niet al die mensen die keurig achter die ja, strandkar is... bleven. Ja. Bijvoorbeeld het antwoord van de politie is, uh, wij kunnen dat niet handhaven, want wij hebben capaciteit genoeg. Ja, uh, dat is natuurlijk een, een, een statement die wel waar is. Want uh, ook de Hoge Weg hebben we langzamerhand een beetje wegbezuinigd. En uh, we zien nu wel dat er meer handhavers komen. Maar moet je dan niet toch die capaciteit verhogen om, om uh, meer te gaan handhaven? Want iedereen doet maar wat in die Houtenstraat bijvoorbeeld. Nou, weet je, of je de capaciteit moet verhogen, uh, dat weet ik niet. Het gaat ook over hoe je de bestaande capaciteit vervolgens uh, gebruikt... Uh, en daar zit met handhaving natuurlijk altijd wel een uitdaging... want wij zijn ook wel een overheid die vindt dat eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Uh, Blijkbaar werkt dat niet. Uh, nou ja, het zijn wel dingen waar we zo af en toe kritisch op bevraagd worden. Dat doen jullie, dat doen raadsleden. Daar hebben wij het in het college weer over... als we één keer per jaar die capaciteitsagenda vaststellen. Ja. Uh, ik denk dat we in, in Zandvoort ook een hele hoop dingen in dat vlak echt wel goed doen. Uh, als je kijkt naar het aantal uh, ongelukken dat er gebeurt... of de, de, de situatie waar het uit de hand loopt, die zijn wat dat betreft denk ik heel erg beperkt. Um, maar ja, je moet daar wel over nadenken als er inderdaad problemen door ontstaan. Ja. Uh, en of er, of, of er nu problemen zijn. Um, ja, je hoort van mensen terug. Wij vinden dat het te hard gereden wordt op een aantal plekken. Doe daar wat aan. Nou, daar gaan we mee aan de slag. Ja, maar het blijft ook een lastige discussie, want het zit ook al een beetje op de as... dat mensen snel denken, wat doet de overheid eigenlijk om dit te voorkomen? Maar ik vind ook wel dat er eigen verantwoordelijkheid bij ons allemaal is. Degene die het gaspedaal bedient, is de verantwoordelijk in. De ja, ja dat is, Daar, zo is ja. het wel. En het gaat ook over een andere aansprek als je het ziet gebeuren. En uh, ik, ik, ik kan me de vergaderingen herinneren die we, die we natuurlijk in de raadzaal hebben... waarbij auto's buiten voorbij razen, ook door de haltestraat, waar je het letterlijk hoort. Ja. Um, en uh, waarvan je ook wel eens denkt, jongens, maar we zijn er ook zelf bij. Uh, je moet er zelf ook mensen op aanspreken en duidelijk maken, dit willen we niet. Maar goed, dat neemt niet weg. Wij kijken er wel steeds ja. weer opnieuw naar. En, maar dat blijft een discussie, want iedereen die vindt... dat er op een bepaald terrein te weinig wordt gehandhaafd... Um, ja, die zal iemand tegenover zich vinden die zegt... Ach. ja, maar wacht eens even, er is ook andere dingen belangrijk. Oh, ja. nou, voor zover dat, de, de veiligheid en, uh, en de versnelling. Als wethouder van toerisme, uh, er is van de week een, een buslijn geopend. Ja. Helaas heb ik weer moeten constateren dat op Facebook... een aantal mensen zich weer niet kunnen gedragen. Ja. Wat vind je daarvan? Ach, ik vind het jammer. Kijk, je, je mag je mening geven. Iedereen heeft het recht op een uh, mening. Uh, dit is het land van vrije uh, meningsuiting. Uh, en dat is maar goed. Gaat wel dat wel is maar goed. Ook persoonlijk uh, uitscheldt. Dat gaat mening. veel te ver. En, en daar ben ik ook absoluut niet van. Uh, je ziet wel dat er een groep mensen is die, uh, die eigenlijk iedere gelegenheid gebruikt om duidelijk te maken dat we vooral alleen maar Zandvoort en Zee willen zijn. Uh, dat mag. Dat is hun mening. Uh, daarmee is het, wat mij betreft, niet de mening van heel Zandvoort. Uh, we hebben in de loop van dit jaar als het goed is, een nieuwe toeristische-economische visie... waarin we echt heel goed met elkaar gaan nadenken. Er is een heel participatietrek dat we de komende periode doorgaan... over de vraag of we ook naast Sandvoort en Zee... Amsterdam Beach wat, uh, wat meer op de, uh, de agenda willen zetten de komende jaren. Uh, het idee daarbij is nu, daar hebben we ook een, uh, een bureau bij ingeschakeld... om daarbij te helpen om, om via die beide namen te kijken... in de loop van de komende decennia... Um, wat we nou precies uh, zijn, dat is wel duidelijk. We zijn Zandvoort en Zee. Maar als we voor die Amsterdamse toeristen ook Amsterdam Beach zijn, wat zou erop tegen zijn? Nou, het is toeristisch gezien een hele goede ik. Nou, zo is zo dat. Moet je het ook bekijken, en zo bekijken ja. we het ook. in die namen kunnen, wat mij betreft, prima naast elkaar bestaan. En wie weet, gaat een van die namen uiteindelijk dan de boventoon weer voeren? Of het nou Zandvoort en Zee is of het is Amsterdam Beach, dat gaan we zien. Het is marketing. Nou, nou het is een kwestie van marketing. marketing ja, en uh, ja. tegelijkertijd laten we ook niet de soep al te heet eten. We hebben nog altijd een, een hele goede naamsbekendheid als Zandvoort en Zee. Maar als je een bus vanuit Amsterdam naar Zandvoort laat rijden... waarop staat Amsterdam Beach... Uh, dan vind ik wel dat de bedoeling die daaruit blijkt... namelijk de toeristen in Amsterdam die graag aan het strand willen... en die komen dan in, uh, in Zandvoort terecht... Ja, dat je dus daar gewoon goede een dingen doet. Zo is als je het. De, de marketing ja. uh, leest van de Saans Schans bijvoorbeeld... die, die hebben dan meer omdat het op die bus gestaan heeft. Ik heb die bus bekeken, maar er staat ook heel groot Zandvoort op. hoor. Zeker. Dus nee, nee dat dan is dan ook de... echt zo. Nee, maar dus voor mij is het, is, het, uh, is het niet zo ingewikkeld als het nu lijkt. En nee. Voor iedereen die heel graag wil dat iets zwart of wit is... Maak je niet te druk. Uh, ja, we proberen onder. met elkaar de beste dingen voor Zandvoort te doen. Een groot deel van onze werkgelegenheid zit aan toerisme vast. En die banen zijn ook belangrijk. En als Amsterdam Beach erbij een rol kan spelen... ik leg liever uit achter de voordeur dat mensen hun werk daardoor hebben... dan dat ik uitleg dat we heel graag Zandvoort en Zee willen zijn... waardoor mensen hun baan verliezen. Ja. Dan heb ik er nog één. De betonnen bankjes. Ja. Er is een nodige overdoen geweest door een aantal uh, strandventers... die uh, bekeurd zijn en houten uh, bankjes weg moesten halen en nu staan er ineens banken. Zijn deze mensen nu tevreden? Ach, of ze tevreden zijn, dat weet je natuurlijk nooit. Ik hoop het wel. Nou, ik neem aan dat daar wel gesprekken over zijn. Nee, ging. sterker nog, die gesprekken waren in de periode... dat zij aangaven dat het allemaal niet ging zoals ze wilden. Die waren lang aan de gang. Dus daar kan ik eerlijk zijn, daar was ik helemaal niet blij mee. Uh, want toen waren we zelfs in het college al zover... Dat we, daar, uh, dat we daar echt een besluit over gingen nemen. Kijk, ik zeg altijd tegen mensen in Zandvoort... die iets anders willen, kom het voorstellen. Je moet niet achteroverleunen en de politiek zijn werk laten doen... Want als je zelf een goede idee hebt, dan moet je je melden. Wij kunnen ook niet alles bedenken, voor iedereen. Niet onbelangrijk, heel veel mensen denken verschillend over dezelfde dingen. Dus kom met ideeën, dat heb ik een, een jaar of anderhalf geleden ook tegen de, de, de standplaatshouders gezegd. Die eigenlijk steeds zeiden, we mogen maar twee staarttafels hebben. De mensen willen graag zitten. Nou, en in stand wordt ook alweer zo dat mensen zelf tafels gaan neerzetten. Dan komt handhaving voorbij, die waarschuwen we een paar keer. Uiteindelijk wordt er een bekeuring uitgedeeld. Ja. Dan wordt het weer winter, dan wordt iedereen weer rustig... en dan komt er weer een bekeuring in het voorjaar... want er staan die tafels er weer terwijl we hadden gezegd... dat is niet de afspraak, de afspraak is dat jullie met voorstellen komen. Nou, begin dit jaar hebben we die voorstellen ook echt gekregen... zijn we met elkaar gaan zitten... heeft de gemeente ook met de standplaatshuizen meegedacht... van wat kunnen we nou doen. Er zijn prachtige betonnen tafels uitgekomen... die staan nu bij een aantal standplaatsen. We hebben gezegd laten we dat ook echt samen doen in co-productie. Dus laten we ook de rekening dan gezamenlijk betalen. Dat vind ik ook een prachtig voorbeeld van hoe je dat samen kunt doen... Dus dat is gebeurd. Uh, die standplaatshouders die het graag wilden... die hebben daarin mee betaald. Uh, die uh, standplaatshouders die zeiden, ik ben prima tevreden zo... nou die hebben ook niet mee hoeven betalen. Dus ik denk dat we een hele mooie oplossing hebben bedacht. En voor mij is dit weer een vertrekpunt uh, om te laten zien... hoe je het samen kunt doen. Ja. Dat heb ik veel liever dan dat we elkaar in de kranten of op andere plekken... Uh, nou ja, uh, duidelijk maken dat het anders moet. Ik vind dat niet helemaal de plek waar het moet. Dus ik hoop dat we op deze manier uh, dat kunnen uh, blijven doen gezamenlijk. Ik weet dat, ze, uh, dat geldt zeker voor de standplaatshouders... Prachtig uh, prachtige initiatief ook hebben genomen met Palmbomen. Uh, he, de proef die de gemeente is gaan doen om die ook uh, neer te gaan zetten. En ik denk dat we op die manier Zandvoort mooier maken. Nou, dat is de goede weg. En laten we die weg ook blijven bewandelen. We gaan de goede kant op, we gaan, we gaan zeker de goede kant op. Ja, dat vind ik wel. Ja, als je over de boulevard loopt, is het nu eigenlijk vergeleken een jaar geleden... is er heel veel gebeurd. Ja. Het leeft veel meer. Het is, Mooie foto's. Het is gezelliger geworden. Ja, de foto's laatst weer bij, bij Strand 21. En bij uh, onze Zemermin is gewoon een leuk stukje aankleding ja. weer... Er liep gisteren een man met de verfroller, Die is al een ja. tweede deel van de Zandvoort Noord boulevard. En dus. ja. Prima allemaal. Het, ja. Ja, het maar kijken ook naar de ontwikkeling op het strand. Ja. Beach Club 10, die uh, het mooiste paviljoen voor Noord-Holland is geworden. De, iedereen is hartstikke hard bezig ja. om te laten zien wat we in Zandvoort kunnen. En ik vind ook dat we het op die manier moeten doen. Dat doe je samen. En dan versterk je elkaar en dan gebeuren de mooie dan dingen. Dan nu nog alleen in gesprek met het weer. Ja, ja. Zo, is zo, dus zo is het. De zomer komt nog Wethouder Kuijvers, ontzettend bedankt voor uw komst en uitleg. Ja, We hebben gedaan. een aantal onderwerpen behandeld... waarvan het hoofdonderwerp het zwemmen is. En wordt vervolgd, zou ik zeggen. Graag ja. gedaan. Dank je wel. volgende ja, uitzending.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 Daar woont mijn hart en diep Als je de klank van het Twee. Ze was een wonder in het bellen van garnalen uit de zee. Ze kende alles van de vier.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 studio van de CFM niet in het vertrouwde Hotel Hoogland. Daar hebben we alles met spoed achter moeten laten. Maar in ieder geval, hier werkt de situatie prima. Dus we zijn blij dat we hier zitten dan. Uh, het volgende onderwerp is een lastig onderwerp. Uh, even een stukje vooraf. Bij ons aan tafel, Ria Paap. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En uh, dapper ook dat je je verhaal wil vertellen. En op 6 augustus in het Haarlems Dagblad heeft een artikel gestaan over... Ja, de, de zorg die geleverd is en het gebrek aan zorg richting Engelpaap... Hè, bekende bakker van Zandvoort. Hij is inmiddels overleden. Uh, dat artikel dat geeft nogal, dat vertelt nogal wat over wat er gebeurd is met hem... op de visie van de familie. Er is een reactie gekomen ook in het artikel van Amir Ouderenzorg... Hè, de, de verantwoordelijke voor het huis in de duinen in Zandvoort... en met name in de, de extra murale zorg die daar geleverd wordt. Nou... Uh, dat artikel is, ja, als je het leest, uh, doet dat zeer. En wekt veel vragen op. We hebben getracht om de directeur, zeker een vervanger... van uh, AMI Oudere Zorg, hier aan tafel te krijgen. Omdat we het belangrijk vinden dat we het verhaal van twee kanten laten horen. Uh, dat is niet gelukt. Men blijft eigenlijk bij het artikel, de reactie op het artikel in de krant. Dat is jammer. Uh, de directeur is wel op vakantie, maar had natuurlijk altijd iemand anders kunnen komen. Dus dat is jammer dat, uh, dat we dan een eenzijdige verhaal hebben. En dit even vooraf, Ria. Uh, je, hebt, uh, ja, je hebt een interview gehad met het Haarnemse Dagblad. Ja. En heel even in het kort, jouw vader is opgenomen in het huis in de duinen... in de gesloten inrichting vanwege dementie. Ja. En dat is ruim anderhalf jaar geleden al. November 2014. November ja. 2014, ja. Uh, bij de gesloten inrichting in het huis in de duinen is het natuurlijk ja, voor mensen met dementie... Is een moeilijke vorm van zorg. Hè? Mensen met dementie zijn niet makkelijk te verplegen. Nee, is heel moeilijk. Ja, er is een ontwikkeling in de maatschappij de laatste jaren om familie meer te betrekken bij die zorg. Dat is op zich een heel goed punt. Als familie dat wil en, en dan kunnen, is dat een mooi iets. Um, dat hebben jullie ook gedaan. Dat dus hebben wij geprobeerd, zijn, ja. Dat ja, hebben we geprobeerd. Ja. En, en daar is toch wel behoorlijk wat uh, ja, bij misgegaan, vinden jullie zelf. Hoe is dat uh, um, begonnen? Je vader ging naar Huis in de Duinen. Ja. Toen was hij al uh, licht, licht dement. Ja, was hij al een eend. Een eend, ja. Vee, of ik ja, ja. Hij kon niet meer veilig ik, thuis wonen. Ik bedoel hem maar licht nee, nee, nee, nee, nee. Um, hoe is dat dan gegaan? Hij uh, ging naar uh, Huis in de Duinen. Ja. Dat is al een aantal jaar geleden. En zijn jullie vanzelf daar ingerold? Of zijn jullie gevraagd om hem uh, uh, mee nee, wij te zijn, helpen? Uh, nee, nee, absoluut niet. Uh, hebben, het, wij uh, hebben wel met de intake meteen aangegeven... dat mijn vader uh, daar kwam wonen omdat het voor hem veiliger was. Het was gewoon niet meer houdbaar om hem thuis te laten wonen. Uh, maar wij hebben wel meteen aangegeven... hij komt hier wel wonen, maar wij willen nog steeds meezorgen. Dat en, waren wij gewend. Hoe, hoe is daarop gereageerd? Want uh, als ik het interview lees van meneer Vulpen, de directeur... vindt hij dat een hele normale zaak. Uh, ja, dat werd wel gezegd, maar dat was al heel snel duidelijk... dat dat eigenlijk niet gewenst was. Hoe... En, hoe uh, hoe heb je dat gedaan? Er zijn, er zijn mensen die gaan daar één keer per dag heen. Er zijn mensen die gaan er drie keer per dag heen. Ja. Hoe heb je dat beleefd en gedaan? Wij hebben aangegeven dat wij allebei meerdere keren per dag wilden komen. Okay. Uh, ik heb meteen gezegd, ik wil ontbijt blijven doen. Ik ben gewend om met mijn vader te ontbijten. En uh, Jaap was gewend om met hem naar het strand te gaan. En dat ik dan smiddags nog een keer kwam en Jaap nog een keer... Uh, dat wilden we ook zo blijven doen. Uh, mijn ontbijt is snel afgevallen omdat mijn vader in het begin best wel lang sliep. Hij moest natuurlijk even aan de situatie wennen. En, uh, dus dat is voor mij afgevallen, maar Jaap is daar uh, gekomen... om bij te gaan doen, om hem daarna mee naar het strand te nemen. Nou, dat was al heel snel duidelijk dat ze dat eigenlijk niet zo prijstelden... want hun vonden het bemoeienis van onze kant. Je zou kunnen zeggen, ik ben daar blij mee... want het verlicht mijn taak als, uh, als verpleegkundige. Nou, zo werd het helaas niet gezien. Uh, Terwijl we dat dus aangegeven hadden. Maar het was al heel snel uh, bemoeienis. En als mijn vader dan niet klaar was en Jaap in de woonkamer ging zitten... Uh, dan was het ook van, uh, je lette veel op ons en uh, je maakt opmerkingen. Uh, moet ik zeggen dat ik snel commentaar had. Dat we aangegeven hebben, mijn vader eet graag wit brood met roomboter. Pure dat heb ik De eerste half jaar heb ik dat zelf gekocht. Omdat hun dat niet hadden. We te bestellen. Nou, hoe vaak het niet gebeurde dat hij nog steeds WC uh, op zijn brood had... met heel ander beleg. En dan heb ik wel eens tegen gezegd... is dat levensbedreigend? Nee. Maar waarom? Ik koop het, ik zet het daar klaar. Hij wordt er blij van, hij werd echt heel blij... als hij zijn broodje met haagslag zag. Waarom hem dan wat anders geven? Hoe moeilijk kan het zijn dat je dat onthoudt? Daar heb je natuurlijk nooit antwoord op gekregen. Nee. Nee, en daar begon het al meteen met dat hun geïrriteerd waren. Dat wij overal op letten, dat ze het nooit goed deden. Uh, maar hij had vaak zijn bril niet op. Uh, dat we zeiden van, is het nou zo moeilijk, zet meteen die bril op. Dan ziet hij meteen een stuk beter. Uh, wij hebben aangegeven, laat hem s'morgens eerst wakker worden. Rustig in zijn kamer geven, dan ontbijt. gaan, dan pas wassen aankleden. Maar hun stelling is, nee, we gaan eerst iemand wassen aankleden. En in de woonkamer... Gaan ze ontbijten. Ja, ze hebben een werksystematiek natuurlijk. Hun We hebben een en daar, systeem en daar willen ze niet vanaf. We hebben natuurlijk te maken met de ouderenzorg... met forse bezuinigingen, met minder mensen. Ja. Heer, ook de, de wijze van zorg verandert nogal. He. Vroeger was het natuurlijk... Een, ja, een, een, iemand die in de ouderenzorg zat... Ja, gewoon hoefde alleen maar de, de bejaarden te verzorgen... en tegenwoordig he, met, met, met, met, met deze systematiek... zijn het halve verpleegsters geworden. He. Daar ja. komt het wel op neer. Je hebt een heel andere vorm van zorg. Je hebt mensen die in een oud patroon zitten... Hè, die, die zeg maar 50 plus zijn en die werken. En je hebt de jongeren die van school afkomen... die heel andere dingen leren. Dat, dat, maar dat was niet mogelijk om daar een goed gesprek over te krijgen. Nee, we hebben met het team gesproken. We hebben uh, met de EVV'en gesproken. We zijn toen naar de manager gegaan. Toen zouden we naar uh, klachtenformulieren gaan invullen. Uh, toen weer terug naar de manager. Uh, toen hebben we dan... Uh, meneer Van Vulpen is uh, vorig jaar augustus volgens mij aangesteld... en hebben we in september met hem een gesprek gehad. Toen dachten we, nou, hey, nu gaat er wat gebeuren. Maar alles werd inderdaad alleen maar gezegd... we gaan ermee bezig, uh, uh, ja, jullie hebben gelijk... maar het team heeft er moeite mee, uh, we gaan met het team in gesprek. Uh, maar alles was alleen maar, ja, achteraf zeggen wij... afschuiven en uitstellen. Het, uh... En er gebeurde eigenlijk nooit wat. Dat is eigenlijk een beetje, beetje vreemd, want er waren al uh, wat, wat, wat dingen aan de hand in Huis in de Duinen. Ja. En uh, dat heeft ook de landelijke pers gehaald. En daarna is meneer Vulpen gekomen. En die heeft een aantal maanden geleden, denk ik een nou, half jaar geleden, jaar geleden. Ja. Een stuk geschreven dat allemaal wel weer een soort koekenij was bij, uh, bij Huis in de Duinen. Nou ja, dat gaf hij ook aan, dat vond hij. Want hij zegt, het uh, laatste gesprek dat we hadden, toen zei hij: uh, we hadden vorig jaar hadden we een onvoldoende. En toen zei hij: of dat een drie, een vier. Of een vijf is, dat doet er niet toe. Maar we staan nu op een zes. Dus okay. dat is voldoende. Nou, ik heb gezegd, ik vind het schandalig. Want als je in de zorg werkt, moet je niet tevreden zijn met een zes. moet je streven naar een tien. En dat natuurlijk de, worden er ja. fouten gemaakt. Maar dus hij, dan... hij, hij constateert een opgaande lijn of een ja. verbeterende lijn. En ja. als ik jou zo... Uh... Door... Maar ja, hij benoemde dat het ziekteverzuim van 12% naar 8% was, ja. dus dat vond hij heel goed. En uh, de brandplussers hingen inderdaad op een andere plaats en hij had minder uitzendkrachten nodig. Dat is allemaal operationeel, hè? Dat heeft niks ja. te maken met zorg. Ja. Was... Nou ja, daar, dat hebben we ook gezegd, daar wordt de zorg niet beter van. Nee, nee, nee, nee. Huh. Hoe is dat? Um, uiteindelijk is dat een soort van ontploft. Ja. En jullie uh, hebben je, uh, je vader ergens anders ondergebracht? Ja. Hebben jullie dat zelf gedaan, of is dat op aanwijzing? Uh, wij waren er al mee bezig. Uh -huh. uh, maar in het laatste gesprek is duidelijk geworden... dat hij mijn vader gewoon eruit zette. Ja. Dus dat is eigenlijk versneld allemaal, ook vanuit hun kant. Ja, wij hadden al uh, een rondleiding gehad... hoor en we waren al bezig met de blinkers, maar toen uh, moesten we op gesprek komen... en toen vergeleken de situatie met het Midden-Oosten. Daar is ook al tien jaar oorlog en komt het ook nooit meer goed. En bij ons komt het ook nooit meer goed. Dus leek het hem beter om mijn vader ergens anders ja. onder te brengen... Ja. Het is wel jammer eigenlijk dat je dan een uh, rastrechte er moet verplaatsen voor het laatste gedeelte van zijn leven naar buiten de gemeente. Ja. ja. Die, uh, jullie waren er zelf al mee bezig. Hè? En, ja. uh, voel je dat zelf ook wel aan dat er, dat er geen omdraai meer in, in zou komen? Want anders ga je natuurlijk niks anders zoeken. Uh, wij vonden dat mijn vader niet meer veilig was daar. Okay. Dus dat lag echt in jullie ogen aan de zorg die hij tekort kwam? Ja, absoluut. Maar dat is ja, best wel een uh, hele zware opmerking mm. ik voel dat mijn vader niet veilig daar is... dan, dan nee. uh, ja, is dat wel... Ik had het idee dat, dat hun hekel aan zijn kinderen... groter was als de wil om goed voor hem te zorgen. Ze konden de scheiding niet meer maken tussen meneer Paap... de bewoner of zoals hun het dan noemen, cliënt... als de hekel aan zijn kinderen. En die vervelende kinderen. Ja, wij waren heel vervelend. Ja, we waren heel vervelend. Wat, ik, wat ik me dan afvraag... Um, meneer Paap was toen niet de enige en jullie ook niet de enige kinderen... Nee. Um, krijg jij reacties van uh, andere familieleden? Van... Nu krijgen we inderdaad reacties. Maar er zijn ook mensen die uh, niet durven. dat het uh, laat op. Ja, van mijn vader of moeder zit er nog. En wat gaat er met mijn moeder gebeuren als ik wel iets zeg. Ja. Uh, hebben wij ook over nagedacht. En wij hebben toen... Uh, want we, hebben, we zijn al eerder bezig geweest. We gaan hem weghalen. Hij blijft er niet. Ik heb altijd gezegd... Ik heb mijn vader beloofd dat hij op Zandvoort mag sterven. Dus hij blijft. Ik heb toen ook de instelling gehad van... Maar hun leveren geen goede zorg. Waarom moet mijn vader dan verhuizen? Hun gaan maar veranderen. Ja, dat is dus blijkbaar in jullie over niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. En op een gegeven moment zijn we... Hè, want we hebben dus geluisterd. En toen zeiden we, nou, dit is genoeg. Wat we nu gehoord hebben, daar blijft hij niet. We gaan hem nu verhuizen. We zijn jullie naar de Blinkert gegaan, in Haarlem ja. is dat. Ja. Dat is, uh, is dat goed gegaan volgens jullie daar? Uh, daar is het goed gegaan, ja. ja. Daar is hij met respect behandeld, in ieder geval. Ja. Dat is het in cool. wel. Het kon wel, daar heeft de psycholoog, de arts en meider van de werkvloer hebben mijn vader bestudeerd. En die zijn met twee weken met een rapport gekomen. En daarin staat precies wat wij al anderhalf jaar aangegeven hebben, hoe mijn vader te benaderen. Ja, nou, ja, want dat, dat is eigenlijk even voor de duidelijkheid. Een heleboel mensen hebben dementie. Hè? Dat valt onder een koepel. Maar bijna ieder, iedere persoon moet apart behandeld worden, omdat iedereen een verschillende gradatie heeft. En uitspattingen en noem maar op. Dus Oh, ja, elk dus mens is anders, en maar ja. uh, dementie is natuurlijk 70% is niet van Alzheimer... maar mijn vader heeft, uh, of had Lewy Body, dat is weer een andere vorm... die is ja. inderdaad wat moeilijker en uh, ja, wat precies, moeilijker benaderbaar. is zo'n rapport ook zo belangrijk. Nee, ja. he, ja, die dat hebben ze hoe... bij de branding nooit gemaakt van hem. Ja. En wij hebben dan anderhalf jaar aangegeven... joh, als je hem nou zo benadert, of je doet ja. dit, of als hij niet wil... laat hem, ga niet aan hem duwen of trekken. En hij kreeg daar de stempel uh, dat hij boos en agressief was... Maar nou, dat was ieder... een normale reactie van iemand die dat heeft. In, ja. in, in, in ja. zijn lijn. Nou ja, als ik tegen jou zeg van... kom hier naast me staan en jij begrijpt mij niet... en ik ga aan jou duwen en trekken om jou hier te krijgen... Oh, is, het, nou, is, is het normaal je. dat jij ook met je handen gaat, uh, dat je je gaat verweren? Nog, nog even een, een issue. In het krantartikel staat dat jullie op een gegeven moment... geluidsapparatuur ja. uh, hebben geïnstalleerd. Ja. Uh, dat hebben jullie naar nou de rand ook afgeluisterd. Dat ja. was heel naar natuurlijk. Dat was vreselijk, ja. Um, daar is het natuurlijk vanuit de AMI Ouderenzorg heel erg boos over gedaan. Omdat dat schending uh, van de privacy ja. van hun personeelsleden is. Ja. het geeft wel iets aan als je dat dan luistert. Hè? Het is, oh, in, in de rechtspraak zeggen ze dan dat het be, bewijs was die je op oneerlijke wijze hebt verkregen. Maar ja. je hebt het wel. Ja, dat hebben wij aangegeven. Uh, ja, misschien hadden we het niet moeten doen. Of we hadden het niet moeten doen. Maar we hebben het met een reden gedaan. Uh, het was bezorgdheid waarom we het gedaan hebben. En we hebben toen gezegd, maar het feit ligt er. En ik heb hier dingen uh, luister naar wat er gebeurt. Mm. En daar wilden ze niet naar luisteren. Het enige was van, uh, ik moet mijn personeel beschermen... en jullie zijn veel te ver gegaan en uh, oh. dit mag niet. Er is, er is dus niet door het management beluisterd wat jullie opgenomen hebben? Ik weet niet of ze het helemaal niet geluisterd hebben. Uh, de manager heeft toen gezegd, ik wil wachten tot Van Vulp op vakantie is. Want ook toen was hij op vakantie. Uh, hij zegt dat hij het inderdaad niet wil luisteren, maar of hij het daadwerkelijk niet afgeluisterd nee, okay. heeft, weet ik niet. Nou, ik vroeg me dat af, omdat als we wel geluisterd zouden hebben, uh, jullie een gesprek zouden hebben over dat opnemen. En wat er gezegd is. Snachts. Maar uh, daar is dus niet over gesproken. Nee, okay. nee, daar wilde hij het niet over hebben. Nu, uh, zijn jullie ermee de, de pers in gegaan? Uh, wat beogen jullie daarmee te bereiken? Nou ja, mijn vader is, uh, is daar weg en is overleden, maar er wonen nog meer mensen. En ik vind dat die met respect behandeld moeten worden. En dat de zorg beter moet. Dat vind ik ook. Uh, maar zouden dan niet een aantal uh, zandvoorters. die hun ouders daar hebben zitten. ook eens wat moeten laten horen? Ja, dat zou heel fijn zijn. Want nu, uh, aan de andere kant is dat best wel moeilijk wil je, hoor. Ja, ja je geeft dat wel aan. Ik wel. snap dat heel goed dat mensen dat het moeilijk vinden. Omdat je, je wederzijds vader of moeder. 24 uur per dag zit die ergens anders. En, en je daarop op gaat reageren. Dat is een heel gevoelig iets hè. Tuurlijk, en ik denk ook dat het makkelijker is uh, dat als je moeder daar woont of je vader. en je komt daar misschien één keer in de week een uur. om uh, ja. ervan uit te gaan dat de zorg goed is. Ja, maar dan kun je het ook niet beoordelen, natuurlijk. Nou ja, maar dan hoef, je, dan hoef je ook niks. Ja. Maar als jij nu ja, moet echt. gaan denken: hé, hey, is de zorg misschien daar niet goed? Of dan, wat moet je dan? Moet je dan ook je ouder daar weghalen? Of moet je daar iets mee? En dan denk ik dat het makkelijker is om nou ja, te zeggen: nou ja, hij wordt goed verzorgd of zij wordt goed verzorgd. Ja. Is het, maar denk ik dat het goed gaat? Ja. ja. Is het nu. Af voor jullie of uh, uh, ga je nog verder De landelijke instanties? De gemeente misschien? Ik weet, ik weet niet wat je ermee kan over. Maar... Geen idee. Uh... Maar jullie, jullie zijn in ieder geval wel je ei kwijt, dat is duidelijk. Ja. En het, jullie hopen dus dat het beter gaat? Nou uh, ja, dat nu... er misschien meer mensen nu uh, ook iets durven zeggen. Ja. Of er maar iets je, mee doen. Je haalt het zelf inderdaad aan. En jullie wilden heel erg veel voor je, uh, voor je vader doen. Hè? Van ja. bij tot middags. En er zijn inderdaad mensen die komen één keer in de week op visite. En die zullen natuurlijk niet zo gauw worden. Nee, ja, als je dat niet ziet. Dan, uh, en wij waren er ja. voor hun veel te veel. Ja, dat is dan een feitje ja. Een tegenspraak met wat meneer Van Vulpen zegt in dat artikel. Ja. Nou ja. Dat is zo jammer. Ja. En, en, en, en het verandert gewoon in de zorg. Want in de Blinkert waren ze wel heel blij met alle hulp. En ik mm. weet ook dat er iemand is die elke dag zelf de ontbijt voor zijn moeder maakt... en er wast en aankleedt en daar zijn ze wel heel blij. Dat is natuurlijk geld bij, want dat geldt ruim een uur werk. Denk ik. Ja, tuurlijk. Dus het, uh, en daar gaan we naartoe. En daar werd ook gezegd... vroeger uh, werd je vader of moeder... met zijn koffertje naar de gesloten afdeling gebracht... en van joh, hier is de zorg. En tegenwoordig werkt het niet ja. meer zo. Maar ook nee, omdat we het niet meer willen. Je wil veel meer betrokken zijn. En tenminste, uh, neem ik aan. Ja. We zijn uh, helemaal bijgepraat. Helaas uh, ja. wil, uh, wil of kan de, de zorginstelling Huizen daar niet reageren. Mocht iemand daar luisteren en toch willen reageren... dan zou hij contact kunnen nemen met G. Rutte van de redactie. Ja. Omdat wij dat toch wel uh, zouden waarderen. Ontzettend bedankt voor je verhaal. Ja. Uh, bedankt dat ik hier mijn verhaal mocht doen. Ja, voor ja, dapper in ieder geval dat je hier was. En uh, sterkte met uh, het verwerken van dit alles. Dank je wel.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 It, so don't stop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 te maken met wat zenderstoringen, zoals dat dan zo mooi heet. Um, nou, we zijn in ieder geval blij dat we onze laatste gast ook bij ons hebben. Marina Wassenaar, welkom. Dank je uh, We gaan het hebben over de iconententoonstelling in de agata kerk Ja. Even voor de luisteraars, die dat niet weten, wat zijn nou precies iconen? Iconen zijn schilderingen en het, uh, je kan het eigenlijk vergelijken... met beeldschilderingen uit Rusland... Hoe kom je aan zo'n tentoonstelling in Zandvoort? We hebben een, een pastoor en die kende Geert Hustegen. En hij heeft in België een opleiding gedaan. om iconen te kunnen schilderen. Hij maakt die tekeningen zelf. Heel veel goud komt er altijd in. En hij woont nu in Eindhoven. Hij heeft zijn opleiding in België gedaan. is toen naar Wenen gegaan en heeft het afgerond in. Rusland. Okay. Nou, dat is natuurlijk echt wel de bakermat van iconen. Wij ja. wilden oorspronkelijk, want elk jaar hebben we een tentoonstelling... waar dan vrijwilligers aan meedoen. Het zijn niet echt vrijwilligers meer ja. hoor, want ze leveren zulk goed werk. Maar ze vonden het uh, iconen toch wel erg lastig om daar iets mee te doen... en van te maken. Dus zo zei pastoor Putter, die zei nou, ik ken wel iemand... en misschien kunnen we daar iets mee doen. Dus Geert die zei meteen, ja hoor, ik heb wel wat. En wij wonen in Eindhoven, ik kom ze wel brengen. 20 augustus, in de ochtend. En dan beginnen we dus meteen in die middag op 20 augustus... om die tentoonstelling te openen in de Agatha-kerk in Zandvoort. En hij opent dan om half drie. Gewoon ook te vertellen hoe je zo'n icoon gaat schilderen. En wat dat is. En het is dus niet gewoon een potje met waterverf... maar de verf wordt ook apart gemengd. Het is dus met eigeel bijvoorbeeld, weet ik. En nog veel andere dingen die ik dan niet weet. Maar, dat vertelde hij ook niet. Maar dat zal hij dan vertellen. Oh, dat gaat hij wel vertellen. Ja. Maar het is gewoon heel leuk en weer wat anders. En dan heb je toch de mensen naar die iconen gekregen. Terwijl ze eerst zijn, dus te moeilijk... en we willen andere onderwerpen... en. Uh, uh, kleur bijvoorbeeld. Ja, kleur. Jij vindt rood leuk. En jij vindt blauw leuk. En ik vind groen leuk. En wat doe je daar dan mee? Mm. Dus daar waren we ook niet over eens. En als je natuurlijk meer mensen hebt in zo'n uh, ja, werkgroep... dan heb je ook idem zoveel <coughs> thema's, onderwerpen. Dus we hebben toen toch gezegd... nee jongens, die iconen die doen we van Geert. En Angelique is mevrouw die is dan meer... Degene die, de, uh, ja, die, die het allemaal rondbrengt. Die, die aan iedereen doorgeeft. Hij is de maker, de schilder. En Angelique die ontfermt zich over de uh, administratie. Die, uh, het is wel een apart pad. Want uh, normaal zit je hier uh, over die tentoonstellingen te vertellen. En dan zijn het uh, allerlei uh, kunstenaars die iets in moeten leveren. Maar dat vonden dat, dat ze dus veel te ingewikkeld. Ja, nee hoor, ze vonden een iconen, dat wilden we dus steeds handhaven. Maar dat vonden ze zo lastig en zo ingewikkeld. En toen zei Bart Putter ook, nou ik ken wel iemand die dat ja. kan. En die dat zelf maakt en die die tekeningen zelf maakt. Dus dat is eigenlijk maakt. de omschakeling van uh, hoe het vroeger was. En, en dus, ik weet niet of het eenmalig is of dat je daarmee doorgaat. Dat weet ik ook niet. Dat weet je nog niet. Nee, dat is allemaal nog een beetje nieuw. En we hebben dus ook altijd hier aan vastgepind vier ecumenische diensten. En dan is de vierde dienst, of de derde feitelijk... dat is meteen de sluiting van de zomerexpositie. En dat heet dan Vensters van Iconen. Je moet dat dus toch een beetje terug laten komen. En dat is dan 4 september zondag. Dat is de Vensters van Iconen... Is er iets? Nee, een bekende datum. Maar de datum daar is de historische kramplie en dat ja. uh, zit een beetje in ons hoofd. Maar goed, dan uh, zijn we dus aan het eind van de, de zomer. En het is ook wel weer grappig dat dan de zomerexpositie in uh, de protestantse kerk... over de uh, Joodse mensen in Zandvoort, ja. die is dan net afgelopen. Oké. Okay. Dus en wij gaan, dan, ja, ja. wij gaan dan die twintigste door, ja. En dat schijnt ook fantastisch te zijn, maar ik kan daar gewoon nog niet naartoe. Dat, uh... het, is een, uh, het is inderdaad een hele bijzondere uh, ja. tentoonstelling. Je ziet ja. daar hele fraaie dingen, hoe Zandvoort was en wat er allemaal gebeurd uh, ja. is. Dat is ook beschreven. Ja. Dus ja, als het je niet lukt, dan is dat ontzettend jammer. Ja, dat is het ook. Maar ja, goed, je kunt nou helemaal niet anders. Nee, nee. Maar in ieder geval, uh, die expositie die sluit. Die sluit. En de twintigste. En wij gaan de twintigste ja. meteen door. Als, ik, als je kijkt naar iconen, wat ik er dan van weet, dat zijn meestal Bijbelse voorstellingen, toch? Ja, vaak wel. Dat is ook bij deze kunstenaar Ja. Nou ja, ja. Oh ja, ik heb dit natuurlijk nog niet gezien, want hij heeft ze in Eindhoven. Ja. En mijn moeder woonde vroeger in Eindhoven, dan kwam ik daar nog wel eens. Maar dat is ook niet meer zo. Dat is ook niet meer zo. <lacht> dat is eigenlijk wel grappig, want ik kan me herinneren uit voorgaande gesprekken die we met je gehad hebben, dat jij altijd. Bij kunstenaars gaan kijken wat het was. Ja, dat deden we ook. Dus dit is wel een, een ja. soort, soort surprise show voor jou. Ja, ja, ja, is het ook. Helemaal, helemaal. Nee, heb nee, helemaal je wel al op uh, internet gekeken wat hij heeft? Wat hij ja. maakt? Ja, dat, ja, nou, dat dacht ah, ik ook. Okay, nee, het, is, het is ook een uh, prettige man om tegenaan te kijken. Het klinkt misschien een beetje raar, maar je hebt wel eens mensen van je die denken. nou ja ja, ja nee. ik daar nou mee je, je hebt die mensen maar, die de gunfactor hebben ja, bij volwassenen ja. uh, maar deze die ja prettige man tegenaan te kijken en ik vond ook dat hij die de, drie landen gaf België en, en en Wenen en toen zijn afronding heeft gedaan in uh, uh, Rusland Ik denk ja dat zegt toch ook wel wat ja, het is niet de eerste de beste nee, die, uh, je, die je in huis haalt dan en uh, dus De 20ste, want daar wil ik toch even naartoe. Ja, de het is wel heel erg interessant ja. dat hij dat zelf komt... Uh, hij maken. komt dan in de ochtend zelf neerzetten. Hoeveel werken uh, neemt hij mee? Ik dacht dat hij veertig iconen meenam. Oh, dat is een Kerkje vol. Dus wij hebben gezegd, we hebben een grote kerk, veel in, ja. Ja, nou, ja. Dat is waar. Ja. Ja. Nou, ja, het, is, het is natuurlijk wel het is mooi als je uh, hem helemaal vertrouwt... en dus ook veel werken kan zien. Ja, en we hebben ook gezegd, je, je moet zelf dan aangeven... Moeten wij nog uh, consoles, weet ik wat, aanleveren? Of neem je dat allemaal zelf mee? Dus nee, ik neem alles zelf mee. Alles zelf mee. Eventueel ook, als het moet, vitrines of zo. Dat ja. komt allemaal naar, naar Zandvoort toe, vanuit Eindhoven. En dat is natuurlijk heel prettig. Dus wij hoeven er feitelijk niks aan te doen. Nee. Alleen de kerk open op doen En dan, gaan en dan doen. daar even blijven, ja. voor het geval dat er nog dingen moeten... Ja. Technische ja, even zaken. voor de duidelijkheid: 20 augustus, dus. Middags ja. vanaf half drie? Twee. Half twee? Ja, half drie opent hij. Half twee, half drie open. Maar in principe is om twee uur de kerk open. En dan tot vijf uur. Tot vijf uur. En dat blijft de komende vier zaterdagen daarna ook zo. Van twee drie. tot vijf is de kerk open? Ja, feitelijk drie en dan de zondagen. Oké. Okay. Het is de 20e en het is de 27e augustus. En dan is het de 3e september, zaterdag, ja. en de 4e september. ja. ja. Is um, mooi, het is mooi een... een... om toch iets bijzonders ja. te zien in het Ja, te ja te precies. Ja. Ja, ik denk dat het een mooie tentoonstelling wordt uh, in, in de Achterkerk. Ik vind het grappig dat je nog niks gekeurd hebt. Ja, nee. jaar niet. hoor ik dat weer. Ontzettend bedankt voor je komst. Ja, dank je wel. door de agenda heen. En dan sluiten wij dit zaterdag af. prima, dan doen we het allemaal nee, beurt-on-beurt. Al op Mag ik eerst maar doen? Ja hoor. Ja, tot, uh, tot 21 augustus nog is er een expositie Amsterdam Beach in het Zandvoort Museum. En tot eind augustus uh, is daar uh, bij Pluspunt, uh, Flemingstraat 55, ook wel FOMO-plein genoemd, in uh, een, een tentoonstelling van Jan Smauter. Ja, we hebben het net al genoemd: de zomerexpositie Joods Zandvoort in beeld 1881-1951 in de protestantse kerk. Die is iedere woensdag, zaterdag, zondag open. Van uh, twee tot vijf. De strandsculpturen staan, ja, staan er al, van, van. Eh, Die staan er allemaal al en die zijn uiteraard nog steeds gratis te bezichtigen en maken mooie foto's van. Ja, ik liep daar gisteravond langs en er ja, waren mooi. veel, veel belangstellende. Dus dat was wel mooi om te zien. Amsterdamse avond in het centrum is vanavond vanaf acht uur. weer ziet er redelijk goed uit, dus allemaal ja. even aan de Amsterdamse te zingen in de <laughs> ja. vanavond. We gaan het zien en beleven. Uh, omdat er verbouwd wordt uh, bij de KNRM, houden zij een open avond. Uh, en dat is aan de boulevard, dan kan je even bij de boot kijken. Want die staat nu uh, te pronken op de Boulevard. Ja, en die, die heeft af en toe last van allerlei geparkeerde scooters en iets dat hij uit wil rijden. Dus dat is, uh, dat is 17 augustus. Hè? Ja. Ja. ja, volgend weekend we wilden Erik Wijers nog daarover uitgebreid spreken. Maar dat dukte dus niet. Die zit in het dus vliegtuig naar Engeland. Volgende week, vrijdag tot en met zondag, de Zandvoort Masters. En dat zijn uh, de GT's, hier op Zandvoort Formule 4, TCR. Uh, Formule 3 Masters, kortom. Ik zag daar ook ADAC bij staan. Is dat... Ja, de organisatie is grotendeels in handen van de ADAC, okay. de Duitse. De Club, die dus ook de GT Masters uh, sponsort, de TCR sponsort, de Formule 4. Maar okay. hele grote velden, het is best wel een bijzonder weekend voor Zandvoort. Het is, uh, ik vind het mooier dan de DTM. Want het is veel veiliger. Ja, okay, we hebben natuurlijk de Sandford Masters. Ja. Formule 3 voor de ja. 26e keer. Dus Oké. Okay. Ja. Nou uh, gaat dat zien, gaat dat zien. Zou ik zeggen, Duimkaartjes zijn gratis, had ik begrepen. Ja, duimkaartjes zijn dus, uh, gratis. Uit, je kan er uit. één. Ja. Uh, 20 augustus, dat is aanstaande zaterdag, gaan wij makrelen roken op het Raadhuisplein. En uh, rond drie uur uh, zal uh, wethouder Bluis, voorzitter van de jury, bekendmaken wie de mooiste haring gerookt heeft en de lekkerste haring rookt. daarna. Is er verkoop openbaar voor het goede doel? Een Zandvoorts goed doel. Mooi, makreel roken. Nou, hetzelfde weekend, volgend weekend, is een tweedaags zeilevenement. Surf and Sail Masters bij de Watersportvereniging Zandvoort. Op 21 augustus uh, uh, zijn er wel uh, twee evenementen, zie ik ineens. Uh, de zomermarkt met 300 kramen in het centrum. Nou, dat wordt weer een, uh, een kakelbonte tentoonstelling van goederen. Wordt volgende week Zandvoort wel druk? Ja, het wordt heel druk. Ja. En race, en markt. En een optreden van de Rutland Concertband op het Badhuisplein. Dus alles in één keer tegelijk. Want 26 augustus hebben we dan de opening van de tentoonstelling Historische BMW raceport in het Zandvoort Museum. Dat komt allemaal uit Duitsland, uit het BMW Museum. En is zeer dat is zeer bijzonder. De 26e wordt dat geopend. En uh, als je nog uh, uh, wil zingen, dan kan dat in het Wapen van Zandvoort. Want daar is ook op 26 augustus... Nog zang. Nou, ja, ik gaf even een seintje, Ben, want uh, we gaan uh, er bijna uit. En dat betekent dat we gaan bedanken voor de techniek, Casper Geurensen, en hem een fijn weekend wensen. Redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik in het ziekenhuis, veel succes aanstaande maandag en de eindredactie van Gertie Rutte. Koffie kregen van Yvonne. Ben Zonneveld, hartelijk dank maar weer. Rob ook bedankt. En, ja, en tot, en een tot ziens een keer. En dan weer hopelijk vanuit Hotel Hoogland.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 Dag, dag nog even en dan gaan we slapen. Oh wat heerlijk kijken we helemaal niks. Ik moet er gewoon van.